Hoekstra. Ipma. Dan heet ik u nogmaals hartelijk welkom. U hebt een lange reis achter de rug. Voor ons betekent dat niet zoveel. Wij zijn wel wend. Ik mis de heer van der Meulen. Had die ook niet mee zullen komen? Inderdaad. Maar hij was op het laatste ogenblik helaas verhinderd. Heel jammer. Dat vinden wij ook. Al zal het het gesprek misschien wat makkelijker maken... En wie van u mag ik nu het woord geven? Domeneer Stalstra. Ah, oh, wat well voldoen. Ik eerst de koffie even opdrinken, Maai. Ik wil er geen doekjes om winden, maar we zijn in de eerste plaats gekomen om wat te halen. Tot die conclusie waren wij ook gekomen. U beschikt over vragenlijsten met Fries materiaal. Hoeveel weten we niet? Enkele duizenden. Kijk eens aan. Enkele duizenden. En naar ons ter oren is gekomen, laat u door twee van onze mensen verhalen optekenen. Inderdaad. Dat interesseert ons. Omdat het tenslotte Friesk erfgoed is. Juist. En wat wilt u nu van ons? We zouden graag een kopie van de lijsten en van de verhalen hebben. Dat begrijp ik. Als u daar geen bezwaar tegen hebt, dan wint ik er van mijn kant ook geen toekjes om. Alsjeblieft. Voorop staat dat dit materiaal naar onze mening in Friesland thuis hoort. Precies wat wij vinden. Er is alleen één reden waarom wij nog aarzelen. En nu de naam toch al gevallen is, durf ik dat hier ook wel uitspreken, al moet het strikt vertrouwelijk blijven. Wij zijn wat beducht voor de heer van der Meulen. Niet dat wij geen waardering voor de heer van der Meulen hebben, maar hij is wat snel geneigd om zulke gegevens ook te publiceren. En dan is hij niet altijd even wetenschappelijk. Dat is ook onbezwaar. En dat zou dan aan de waarde van de gegevens afbreuk kunnen doen. Al begrip. Maar daar moet dan toch iets op te vinden zijn? Daar moet iets op te vinden zijn. Ik begrijp dat het een nedelig probleem is. Maar er zal zeker een oplossing voor te vinden zijn, al is dat misschien niet op een korte termijn. Op welke termijn dan? Misschien kunnen we het daar straks over hebben... Want de heer Koning heeft ook nog een vraag, zodat we elkaar misschien wederzijds van dienst kunnen zijn. Ja, uh, we hebben nu twee mensen die in Friesland verhalen voor ons verzamelen. Eén in de Zuidwesthoek en één in het noorden. Ik zoek nog iemand in de wouden. Als u mij al zo iemand zou kunnen helpen. Dank u, nog dat nooit. Damsman is enigszins een zonderling. Een man met een uh, gebruiksaanwijzing. Uh, maar door ook kisten. En hij zou het wel kennen. Oh ja, hij zou het grif kennen. En hij trekt de tijd voor. Maar u krijgt hem nooit zo ver. Ze zeggen wel eens dat wij Fries en kappig zijn. Maar dan kennen ze Damsman niet. <laughs> en een stoomnoos vreigest. Van u is dat er het grif net. Om dezelfde reden net als dit meneer Beert daar benauwd voor is. Waar woont u? Uh, in Jestermar. Dus wat dat betreft zit het wel goed. Je zou het kunnen proberen. Je, jee, damsma, Oostermeer. Oostermeer. Maar het lukt u nooit. Dag, meneer koning. Zou je het lastig vinden om voor het gewoon je en jij tegen me te zeggen? Dat had je wel eens eerder kunnen voorstellen... Ik vind dat moeilijk. Maar je zegt wel je tegen mij. Omdat ik dacht dat zoiets vanzelf gaat. Hoe kan zoiets nou vanzelf gaan, als je niets zegt? Tot nu toe is het altijd vanzelf gegaan. Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik zoiets voorstel. Maar ik ben toch jonger? Je kunt toch niet van mij verwachten dat ik de knoop doorhak? Nee. Je hebt gelijk. Ik ben een brief aan Damsma aan het schrijven... Als ik hem af heb, zal ik hem laten lezen. Lees jij die interviews van de Vries wel eens? Nee, ik, ik lees uw krant niet. Die heeft hier na de oorlog nog een paar jaar gewerkt. Huh? Die jongen kwam op het bureau in een korte broek met helemaal blote benen. Volkomen naakt. Ik heb daar toen wat van gezegd, maar mevrouw Haan ging daar toen al tegenin. Die vond het wel leuk, geloof ik. Herinner jij je de Vries nog, die? Je bedoelt die lange jongen? Ja, die? Die jongen die zijn meisje op straat zoemde. Jij hebt daar nog een opmerking over gemaakt. Ja, daar ben ik inderdaad wat ouderwets in. Heb jij op weg naar het einde gelezen? Ja. Mijn nichtje vindt dat walgelijk. U hebt toch zeker gezegd dat Van het rijven een vriend van u is? Natuurlijk. Ze vindt dat ik maar rare vrienden heb. Dat kan ik me voorstellen. Dat is natuurlijk omdat hij homoseksueel is. Maar dat durft mijn nichtje niet te zeggen. Die denkt... Zo'n oude ongetrouwde oom, die weet misschien niet eens wat dat is... Damsma? Meneer Koning zeker? Ik heb uw brief gekregen. Kom erin. Nog even mijn fiets op slot zetten. Bent u op een fiets? Toch niet uit Amsterdam? Nee, uit Heerenveen. Ik dacht dat u met de auto zou komen. Nee, ik heb geen auto. Ik heb een hekel aan auto's. Ben een akelige ding. Nee, het. fort, je wij. Ik zei je wijdo. Nee, je nebluwe, je wij, fort. Dat is mijn broer. Let u maar niet op hem. Hij is niet helemaal goed bij zijn hoofd. Ga zitten. Dus... U komt uit Heerenveen. Oh ja. Hebben u daar dan geslapen? Nee, ik ben met de trein gekomen. In Heerenveen heb ik een fiets gehuurd. Oh? Kan dat wel? Aan het station. Oh? Nou ja. Dat is makkelijk... Dus, u hebt de fiets gehuurd. Ja. ja. En hoe hebt u dan gefietst? Via Oranje Woud en toen langs de Compagniesvaart tot Jubbegaan. Jubbegaan. Mooi is dat, hè? Ja, dat is heel mooi. Ja. Oh, dat is zo mooi. Prachtig. Wat zijn die wouden toch mooi, hè? Ja, heel mooi. Ja, dus. En toen zeker via Beesterswegen en Drachten. Ja. Beesterswegen is ook mooi, hè? Heel mooi. En toen van Drachten over Rotten vallen hierin. Oh, maar dat is ook mooi, al die klinkerwegen en met die bomen langs de weg, dat vind ik dat zo prachtig mooi. Hè? Ja. Dus u bent op de fiets van heer Veen hierheen gekomen. Ja. ja. En blijft u hier dan ergens slapen? Nee, ik ga straks weer terug. Oh, u gaat straks weer terug. U komt dus uh, alleen voor mij? Ja, maar <laughs> ik doe dat voor mijn plezier. Wilt u misschien een kop thee? Graag. Leest u ook de Groene? Oh ja, al heel lang. Als maar voor de oorlog. Wat leuk. Leest u ook de Groene? Ja, sinds mijn huwelijk. Nou, ik vind hem soms wel wat moeilijk. Ik heb hem eigenlijk vooral voor het cryptogram. En daar was ik ook mee bezig toen ik kwam. Want zie, ik hou heel veel van cryptogram. Die vind ik nou moeilijk. Oh ja? Nou ja, vindt u die moeilijk? Ja, nou, ze zijn soms ook moeilijk. En het lukt me niet altijd om ze op te lossen. Maar zie, dan verheug ik me maar weer op de volgende. Houdt die ook van kaneelbescuitjes? Lekker. Ja. Ja, zie, die vind ik ook zo lekker, hè? En ik neem er wel eens stiekem twee zelfs. Ja. <lacht> <lacht> eh, uh, neem er ook maar twee. U hebt mijn brief dus ontvangen. Ja, dat is waar. En zie, ik wil dat best voor u doen: die verhalen verzamelen. Maar daar moet het ook in geld voor hebben. Het is ook niet bedoeld als beloning. U moet het zien als een onkostenvergoeding. Nu hm, bedoelt het pas Ja, papier. En vervoerskosten. Hm. Maar. Zie. Ik doe alles op de fiets, dus die heb ik eigenlijk niet. Ja, maar uw fiets sluit ook. Oh, dat is niet zoveel. Nee, niet zoveel, maar we hebben het met opzet wat ruim gehouden. Anders wordt het zo'n gereken en daar heb ik een hekel aan. Daar heb ik ook een hekel aan. Um, wanneer wilt u dan dat het klaar is? Ik kan me niet schelen, dat mag u zelf bepalen. Oh, Dat is wel heel makkelijk. Het moet een plezier blijven. Ja, dat vind ik wel prettig. Want zie, als het een verplichting wordt, dan krijg je de gewoon Dat moet niet. En dan stuur ik ze dus naar u toe. En wat doet u daar dan mee? De verhalen bewaren we. De gegevens die erin staan, gebruiken we om verspreidingskaarten te tekenen. En laat u ze ook aan anderen zien? Nee. Nou, dan is het goed. Want zie toen ik uw brief kreeg, was ik eerst nog bang dat u ze aan die Van der Meulen en Iepma zou laten zien. Geen sprake van. Ja, dan is het goed. Want dat vind ik... Dat vind ik nou echte onderklubbers. Zie je dit keer het zo je hier, dan valt je verplast ik net op.